hoort. De kerk is nu nog voller. Er komen overal stoeltjes vandaan. Elk kabeltje wat er in het dorp is, is in gebruik. En we wachten dus nu, ah ja, Waalwijk is ook gearreteerd, we wachten op uh, het gezelschap wat nu in de sacristie zit. Wat vroeger de sacristie was. Wat nu de ruimte is uh, naast het podium. En uh, daar zijn Hans Plomp, Yvonne Verdoren, Edith Rinalda en Masha en Sincha en Roberta en Barbara en de doorloop aan het doornemen. In principe wordt er altijd om kwart over. Oh, Michael, Michael Kemp gaat zich er ook mee bemoeien. Michael van de Salon. Dus nu is, het, uh, nu is de delegatie compleet. Als Aya er ook nog even heen loopt, dan is het helemaal raak. Oh, Michael loopt er terug om stoelen te pakken. Uh, we wachten gewoon nog even. Je luistert naar Radio Ruighoort, rechtstreeks vanuit de Kerk Ruighoort. Het is vandaag 23 juni 2024. Eerbetoon voor, met en aan Hans Brom. mensen, dat was echt een hele mooie opkomst van Hans. Maar het begint over tien minuten. Oh. <laughs> maar kan ik hem gewoon nog één keer even goed applaus voor Hans geven? Ja. En ze kan nog een klein inloopmuziekje aan en misschien moet je nog plassen of zo. Tot zo. Lieve allemaal, welkom op deze schitterende dag. Wat fijn dat jullie allemaal zijn. Wij gaan, uh, wij gaan beginnen, dus als jullie een plekje willen zoeken... Maak je jezelf comfortabel? Hi, mijn naam is Quinten en ik heb het eer en genoegen om een beetje het aan elkaar te mogen spreken en jullie aan te kondigen. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn uh, op deze ja, prachtige dag. Wat fijn, lieve Hans, dat je hier bent. Wat fijn dat jullie er zijn met en voor Hans en Mascha op deze zondag. Dank Erik voor het aanroepen en dat we hier allemaal samen zijn, nu in deze kerk in Ruigoord, op Ruigoord. Welkom. En om meteen met de deur in huis te vallen wil ik graag een heel warm welkomstapplaus voor Masha. Nou ja, Quinten zei het al, heel fijn, echt heel fijn dat jullie er zijn. We zijn hier omdat Hans uh, een, uh, ongeveer een half jaar geleden meedeed aan een programma van uh, Spinvis met Saartje en Erik. En het was heel mooi, het was muziek, gedicht, muziek. En toen dachten we eigenlijk, moeten we vaker doen. Dus ja, opeens hadden we het naar elkaar gefluisterd en uh, toen gebeurde het en dat programma zat ook als volgt in elkaar dat iedereen dus um, vrienden um, ja zeg maar Erik was toen de hoofdgast en Saartje en die nodigde vrienden uit en uh, nu doen we eigenlijk hetzelfde dus Hans en Erik hebben vrienden uitgenodigd dus het is een concert met heel veel verrassende optredens van mensen die uh, Hans en uh, Erik heel dierbaar zijn. En uh, om het even voor te borduren op het woord dierbaar. Als iemand uh, ziek is, zoals in het geval van Hans... maar ook als er iemand jarig is of uh, als er iemand geboren wordt... dan uh, is het echt heel erg indrukwekkend... En om maar met een nieuw woord van Hans uh, te beginnen, hartverheffend om in een community te zijn. Dus ik heb nu echt ervaren wat dat was, wat is. want wij waren even een paar dagen weg. We hebben een appgroep. In die appgroep kunnen wij dan aangeven, we hebben het te druk, kan er iemand voor ons koken, wordt voor ons gekookt. Zo hebben we dat ook bij allerlei andere mensen al gedaan in het dorp. En ook, wij waren zes dagen weg, en toen kwamen we terug. En toen was ons hele huis, van top tot teen, spik en span, schoongemaakt. APPLAUS en dan is het zeg maar nog, want eigenlijk vond ik dat dus heel kwetsbaar. Ik dacht eerst, moet ik nou lachen, blij zijn of huilen? Ik wist het eigenlijk niet zo goed. Maar dat kan er dan ook weer zijn. En het is gewoon heel, heel, heel fijn om door een community gedragen te worden. En elkaar te dragen. En uh, ik denk dat we deze hele show gewoon opdragen aan vriendschap, community. En uh, ja, dat was het. Um. Nog één ding over de show. Wij hebben geen flauw idee hoe lang de show gaat duren. Want we hebben het niet strak getimed. En uh, we hebben wel een volgorde, dus we zijn wel voorbereid. Maar ja, laat je maar lekker meedijnen op uh, hoe het gaat. En uh, ja, dan ga ik nu uh, weer het woord aan Quinten geven. En uh, Hans, geniet ervan. En... Uh, ik vind het echt heel erg leuk voor jou dat dit nu zo georganiseerd is. Lieve Masja, ik vind het onbeschrijfelijk hoe jij bent. En met Hans en met iedereen in deze community. Dat het, daar, daar zijn geen woorden voor. Maar wel heel verliefd om je heen te Waanzinnig, dank is Dus geniet lekker. En uh, to kick it off, the man of the hour, dames en heren, hier en nu, speciaal met en voor jullie, the one and only, Hans Plomp. <laughs> <laughs> en mijn eerste uitgever die zei tegen me, ja, met zo'n naam, Hans Plomp, daar verkoop je echt geen boek mee. Er zijn zoveel mooie pseudoniemen, kies iets moois. Maar ik dacht, nee, verrek, als het daarom gaat, dan uh, laat ze maar lezen wat ik geschreven heb. En dat duurde heel lang, even in de punktijd werd die naam even, even kon het even, Hans Plomp. Maar uh, anyway, ik zit nu hier, uh, niet als een succesvol schrijver... maar wel met iemand, ik ben wel heel trots op wat ik heb geschreven... En, en, en, en ik heb heel graag een schrijverscarrière in de streetwereld ingeruild voor dit ongelofelijke gebeuren. Zeker als ik kijk wat er gebeurd is met mijn collega's die wel groot succes hadden: Wim Brands, Joost Wageman, Anil Ramdas. Allemaal mensen met enorme successen in de buitenwereld. Sorry. Maar uh, ja, die hebben zelfmoord gepleegd. En, uh, en ja, dat vind ik zo ongelooflijk, dat alles wat de wereld te bieden heeft... in je schoot geworpen wordt. En dat je dan uiteindelijk ja, zelf moet pleegd. Nou, dat komt hier niet voor. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, ja, de dood waar ik nu eigenlijk uh, vlak voor sta... Uh, dat is uh, voor mij altijd een fantastisch raadsel geweest. En natuurlijk voor iedereen... Maar uh, we zijn natuurlijk uh, hier in kennis gekomen met heel veel uh, culturen. Culturen. In, uh, dus vooral ook inheemse culturen. Uh, met hun uh, rituelen en toverplanten. En daarnaast natuurlijk de psychedelische cultuur. Met heel veel uh, geleerde mensen die zich uh, heel erg erin verdiept hebben. En uit, uh, ja, eigenlijk uit die. Uh, combinatie van uh, de wijsheid van oude godsdiensten, maar daarbij gevoegd, uh, de psychedelische combinatie, is een soort heel nieuw begrip ontstaan van uh, wat het is om dood te zijn en om dood te gaan en om te reïncarneren en om karma en al die dingen waar we allemaal niks van wisten vroeger, onze ouders niet, die zijn plotseling er doorheen gemengd. En een van de dingen die ik heb... Uh, mogen meemaken. En ik moet eerlijk toegeven dat bijvoorbeeld uh, uh, ayahuasca of LSD... maar niet uitsluitend, maar dat die wel geholpen hebben... om contact te maken met uh, mijn overleden vrienden en vriendinnen. Mijn familie niet, die zit een trapje lager, ben ik bang. <lacht> Sorry hoor. Nee, niet allemaal. <lacht> Maar ik heb geprobeerd mijn ouders te contacten, maar dat is helemaal geen goed idee. Maar Simon Finko, bijvoorbeeld wel, en heel uitgebreid verteld. Wilna Hellinga, de vrouw van Gerben, heel uitgebreid verteld over wat ze daar meemaakte. Theo Kleij was nog een verhaal op zich, want die is niet zo lang geleden van de trap gevallen en gestorven. Nou, eigenlijk probeer ik altijd binnen een korte tijd daarna of ik contact kan maken. In ieder geval gevoelsmatig, of het goed zit. Nou, ik kreeg Theo voor ogen. Ik vroeg dan, Theo, Theo, waar ben je? Zag ik hem liggen, net zoals op zijn strandje vroeger. In zijn zwembroek, met zijn armen achter zijn hoofd, met een grasbriet. Dreef hij op een wolkje rond en totaal tevreden. En toen zag Mondje hem, die is ook al lang geleden overleden. Ik weet niet waar vandaag ze hem zag, maar ze zag hem. En ze riep, hey Theo, ben je er eindelijk? En hij keek heel verstoord op en hij zei. Hé, hey Mondje, hoe kan het nou? Je bent toch dood? <lacht> nou, die glimp kreeg ik even door van Theo. Maar er zitten allerlei aspecten aan. ik heb vrij veel over geschreven. En het thema van deze. Of het is eigenlijk geen thema. Het thema is natuurlijk altijd liefde. Maar het gekke is. Uh, moor is dood. En amor. dat betekent dus eigenlijk ondood. Dat is liefde. Mor Amor, Mor Amor, dus het gaat eigenlijk over liefde en dood, als een soort, ja, de strohalm van Theo, zal ik maar zeggen. En ik wil dan beginnen met uh, twee gedichten. Um, ik begin eigenlijk bij het einde, bij een gedicht uh, wat ik voor mijn vader heb geschreven. Die is ook niet zo lang geleden gaan hemelen, honderd geworden die oude rakker, ik word maar tachtig. Misschien 1, nee, 80. Maar, uh, anyway, dit was voor mijn vader. Ik heb voor het eerst de piemel vastgehouden... ...van de man waarmee ik half mijn leven streed. Mijn vader. Terwijl hij op zijn sterfbed lag... ...en ik hem hielp te pissen in een fles. Ik zag het licht aan het einde van zijn tunnel... Maar hij zag het niet. Hij was nog niet gezwicht voor naderende dood. Daar lag hij, mijn vader, hulpeloos en oud. Alleen nog zijn omhulsel. Eén van mijn tranen viel op zijn gezicht. Hij sloeg zijn ogen op en fluisterde. Tot ziens, mijn schattenbouwt. Nou, Ja, die, die oude van mij, daar heb ik dus echt ontzettend veel ruzie mee gemaakt. Ze zijn uh, gereformeerd, en nou ja, dat, dat liep nergens op uit. En sterker nog, ik liet mijn vriendjes binnen om uh, uh, dat ze in de kerk konden en de, de collectebussen leegroven. Dus ja, zo. Ja, ja. Ik heb ook heel veel uh, neefjes en nichtjes gehad die zijn echt wel gereformeerd geworden. Maar ik, ja, gelukkig ben ik in verzet gegaan. Dat is echt uh, fuck you. <lacht> Uh, maar dit gedicht, uh, wat ik nu wil doen nog even, is Mor Amor, dood en liefde. Overal rondom mij fluistert wat men dood noemt. Als een lentebriesje dat nieuw leven brengt. Mijn generatie en ik, balancerend op de drempel tussen dood en leven... Speurend naar nieuwe dimensies, waar we herboren kunnen worden met alleen onze ziel als lichaam. Dat schitterende mysterie dat ons onthuld is zonder godsdienst. Liefde, liefde, gewassen in tranen, is de sleutel tot de hemel in onszelf. Ja. Nou. En de zijn nu opgekomen allemaal. Tenminste de Quinten, de Element en Spinvis. Dit liedje um, heeft Saartje begint te zingen. Als ik, uh, bum, bum, bum, bum, als ik... ik. moet even wachten tot ik dat doe. Um... Ja, het is goed.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 Dat de roze koepel is. Het wordt een hele mooie dag vandaag. Ik weet zeker dat ze komt. Want ze was hier gisteren ook. In donkerrood. En de zon scheen. En toen aten we Chinees.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 Is laat. ze neemt haar pil, die neemt haar veilig mee en zegt oh, Naar het einde van de nacht, slaap wel, slaap wel Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als hij Dat het wel iets frisser worden zal. Ze zeggen vaak hetzelfde. En geregeld dat het goed is voor het glas. Ik weet nog steeds niet wie de jager nou was. En ook niet hoe het nou verder moet met. En de dag is kort. En de dag is lang. s'avonds. Er zijn stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Ik, ik vind alles best. En meneer Van Auna zet alle dingen. Als graag een groot applaus voor Spinvis Erik en Saatje. Ik ben nog uh, één ding vergeten te zeggen. Wat wel belangrijk is. Namelijk Tibor, de zoon van uh, Erik. Die heeft ook een hele mooie setup met vrienden in het kabouterhuis gemaakt. En wanneer je even zin hebt om te wandelen. of even wat anders te doen. Dan je, rijd je daar een VR-bril op en dan ga je even op een uh, psychedelische reis van 15 minuten. Maar het is meer, ik wil toch even dat jullie weten dat dat uh, er ook is vandaag. Werd bekeken door de vlinders van de nacht Ik had wel willen lopen Langs een verlaten gracht Met jouw hand in de mijne En ik kijkend naar je lach Niks is meer als vroeger Niks is meer als toen niks is meer zoals het was en ik kan er niks aan doen en ik had wel willen zingen als een stoel Ja, ik wou het allemaal. Ik had je willen vangen. Vanuit jouw vrije val. Ja, dat was mijn verlangen. Maar ja, dat wist je al. Niks is meer als vroeger. Niks is meer als toen. Niks is meer zoals het was. What's up, Als is meer zoals het was En ik kan er niks aan doen aan doen, I'm not going to be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. I'm not going to niks te zoeken want de liefde dat ben jij even de heer op aarde in een eindeloze tijd blijf alsmaar in je waarde maak van je hart een paradijs en ja het was maar even en we stikten het patroon en toen was je uit mijn leven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 Ja, ik sta al heel lang vlak bij Hans en dat komt omdat wij al meer dan 20 jaar, ik heb het echt de echte tel niet meer bijgehouden van hoe lang al wij het woord Ruigoort samen organiseren. APPLAUS en en uh, ja, dat is al heel lang en daardoor zien we elkaar ontzettend vaak eigenlijk. De laatste tijd wat vaker weer, omdat er nu allerlei festivals weer zijn tussendoor. En tussendoor zien we elkaar wekelijks, zeg maar. Om de programma's te bespreken, maar niet alleen dat hoor. Gewoon om bij elkaar te zijn, weet je wel. Dat is eigenlijk het leukste wat er is, gewoon bij elkaar zitten. En dan praten over wat gaan we doen, maar ook over, ja, over het leven. Over de dood, noem maar op wat joh. Alles gewoon. En ja, daarom ben ik blij. Ach, blij. Ik heb dus eigenlijk helemaal niets ge, uh, voorbereid. Ik dacht, nou ja, Hans, doe maar een gedicht van Jonny. Ja, dat zal ik dan ook maar wel doen. <lacht> ik had zelf een gedichtje moeten schrijven, maar dat ontbrak mij de tijd. Ik ben de laatste tijd wel aan het schrijven, maar nog geen gedichten meer, korte verhaaltjes. En uh, ja, die doe ik nu niet hier. Uh, ik ben een klein beetje emotioneel... Maar ik vind het wel heel fijn om dit voor Hans te doen. En ik vind het ook heel fijn dat jullie allemaal voor Hans hier zijn gekomen. Dat ontroert mij ontzettend. Nou, ik ben geen makker. <applacht> nou, ik, eigenlijk dacht ik, ik ga gewoon iets doen wat Hans mooi vindt. Dat snap je wel. En daarom doe ik eerst een uh, kort proza-verhaaltje van Johnny. En dat heet De Achtertuinen. En eigenlijk, uh, ja, het is eigenlijk poëtisch proza. Dus het valt ook onder de poëzie, eigenlijk. En vanochtend zat ik op mijn terras, balkon. Maar Hans Verhagen zei tegen mij, Yvonne, denk eraan, geen balkon zeggen. Je zegt van nu al van, terras. Dus toen zat ik op mijn terras. En toen las ik dit verhaal nog eens even door. En toen dacht ik, nou, dat is wel een goed verhaal. Dat uh, heeft hij goed geschreven. Dus... Achtertuin. Op een zwoele zomeravond, even na zonsondergang, gaf mijn vader een briljant recital met onder andere een wals van Chopin en melodia van Rubenstein. De piano stond in de achterkamer, de balkondeuren waren open. Vanaf het balkon keek je op een werkelijk, aantrekkelijk carré van achtertuintjes die door huizen omsloten waren. In deze lusthof genoten de mensen in de tuinen, van de buitenlucht en het prachtige weer. In het spel van mijn vader kregen ze er een speciale genieting bij, die zeer op prijs werd gesteld. Het was windstil, de klanken klonken wonderlijk ver door. De donkere bassen bromden langs de bakken met geraniums, de rozen en de heggetjes. De vrolijke, lichtere tonen klinkelden als klatergoud door de avondlucht en dwarrelden door het lover van de zilverberken en de seringebomen aan de kant van de Apeldoornse weg. Een verre kanariepiet, ergens op een balkon, die eigenlijk al lang had moeten slapen, reageerde op de vibraties door uit haar snaveltje de prachtige rollens en fiedeltjes te halen. Tante Zwaan, in de siertuin, met de goudvissen vijver linksonder, sloot haar ogen en neuriede mee. Zulke sferen moeten Shakespeare wogen hebben tot zijn Midzer Night Dream. Toen de laatste nood verstierf, was er voor een moment een stilte. De natuur hield zijn adem in, maar dan als door de bliksem getroffen, richtte de mens in de tuintje zich op en bracht mijn vader een staande ovatie. Een enkeling riep zelfs, pies, pies, met een welverdiend glas in zijn, in zijn hand, een glas bier in zijn hand, woog mijn vader op het balkon verlegen. Applaus Nog eentje, is die er dichtbij? Is hij te hoog of te laag? Wat? Ja, ik heb eigenlijk besloten... Ja, iedereen kent natuurlijk... De, mag ik wel aannemen, de magistrale, stralen zon. Zijn er nog mensen die dat gedicht niet kennen, hier? Iedereen? Wauw. Dan doe ik mijn ander gedicht. Ja? Ja, Hans. Nee, Hans moet het zeggen hoor. Eigenlijk, after all. Wat wil jij? De op de hoogste top is een heel mooi gedicht. En ja, de magistrale, strale zon. Ja, dat is eigenlijk een gouden ouwe. Oh ja, er zitten heel veel jongeren. Hè? Heel, heel fijn. Ja. Kan jij het niet? Oh, dan doe ik het speciaal voor jou. Oké? Okay? <laughs> Nou, oké, okay, dan gaat hij dan nog. Dus echt de laatste keer dat ik het doe, hier. Okay. Yeah. <laughs> een magistrale, stralende zon. Verdwaald in de duisternis is hij terechtgekomen in een soort woesternij die met dopheiden en kleine heesters is begroeid. En aankloppend bij een afgelegen boerderij, waar een flauw lichtje hem doet vermoeden dat er iets van leven aanwezig moet zijn, wordt hem opengedaan door een kleine, kale, scheelokige monnik die hem gastvrij en onderdanig ontvangt in zijn stemmig, blauw, geschilderd vertrek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 naar het door hem begeerde middelpunt... zijn toeverlaat zal zijn in moeilijke uren. En als hij naar geriefelijke nachtrust... bij het kraaien van de haan... het huisje van zijn dromen de rug toekeert... om met zijn zwerftocht verder te gaan... is er zoveel gebeurd... dat in tegenstelling met de avond tevoren... Hij gevuld is met een nieuwe lading levenskracht die hem doet jubelen over de vol met twinkelerende vogels zijnde natuur. Die goudgeel beschenen wordt door een magistrale, stralende zon. Allemaal. Een magistrale. Stralende zon en magistrale, stralende stralen zon en magistrale, stralende zon. Dank u wel. Dames en heren, Ivonne van Dorn-Bouzet. Nu heb ik begrepen, Hans, dat jij ook soms wel uh, rebels was. Gelukkig, als je niet rebels was geweest, dan, dan waren we hier niet vandaag. Denk ik. ik ben er bang voor dat ik inderdaad uh, rebellie toch een uh, zekere vrucht afwerp. Want mijn vader zei, je groeit op voor Gal geen rat. Nou, als dit Gal geen rat is, dan uh, doe mij er nog maar eentje. En. Uh, ze zijn met z'n tweeën ook van de Ruige-Oord-Rebels. Mag ik een warm applaus voor Alain en Barbara? Oh. Bedankt jongens, ze hadden nog nooit meegespeeld. Ik had ze even die tracks opgestuurd. Echt prachtig. Wauw. En Anja, ja. Die kende ik al. Dat is zo'n engeltje die af en toe zo met zo'n trompetje naar beneden komt. Nou hè. Nou. Nog een nummer van Hans. Daar moet ik mij even een beetje voor omkleiden. that for been prove Uitnodig op het podium, Edith. Een welkomstapplaus graag voor Edith. Ja, ja, ja. Lieve vrienden, Hans zei het al, er is niets belangrijker... Dan liefde. De Beatles zongen het al. All you need is love. Love is all you need. Als je geluk hebt, voel je die liefde al in de buik van je moeder. En even later, als ze je zoogt aan haar borst. Ben je in liefde verwekt? Ben je gewenst? Hoe ben je verder verwezenlijkt? Je wordt geboren, daar ben je. Wat heeft het leven voor jou in petto? En wat draag je zelf bij aan het welzijn of onheil van deze wereld? Als je heel erg veel geluk hebt, dan ben je in de loop van je eigen leven je gelukkigste ik geworden. Wat er in potentie in zat, is er allemaal uitgekomen. En wat er ten diepste gedroomd werd, heeft het daglicht volop mogen zien. Lieve Hans, jij hebt van je leven een groot feest gemaakt. Liefde speelde daarin een hoofdrol. Vrienden, vriendinnen, verwondering en het volste vertrouwen dat vrouwen Fortuna jouw gunstige zin zou zijn. En zie... Tot op de dag van vandaag heb jij een godin aan je zijde. Je bent een geluksvogel. Graag lees ik hier en nu twee liefdesgedichten voor van jouw vriend en zielsverwant Simon Vinkenhoog. Liefde is. Liefde is nooit meer bang zijn voor wat je beweegt. Liefde is vertrouwen in het bewogen worden... Liefde is meegeven en aanvaarden. Liefde is geduld oefenen en bereid zijn te sterven. Liefde is in levende lijven weten dat je erbij hoort. Liefde is de eenzaamheid overwinnen en uitvinden wat je te doen staat. Liefde is zeker van zijn onzekerheid, veilig in je onveiligheid, geboren in je naaktheid... Liefde is het weten dat je onderweg bent. Liefde is de geslaagde poging binnen en buiten te verenigen. Liefde is de opperste bekroning. Liefde is de pijn te lijf. Liefde is lachen en weten waarom. Liefde is begrijpen dat. Liefde is hopen op. Liefde is geloven in. Liefde is nadruk en noodzaak. Moord en brand Bommen en granaten En dan een nieuw begin Liefde is inkeer Beteugeling De toekomst van de herinnering Schoonschip Helderheid Strijd Liefde is En deze is voor Hans en Masha Liefde is je stem horen Naar je luisteren Naar je kijken als je niets zegt je slaan in doen en laten, samen praten, lachen, meemaken, van alle dingen het begin. Geen einde aan de herinnering, steeds het verder trekken in het vers, het eens beleefde, zelfgezegd, aan één gesmeed, in liefdesring, jouw ogen open en ik daarin. Dank Edith voor dit liefdevolle, prachtige dichte. Edith! En we gaan zo door. Er wordt hier aan mijn voeten wordt er een apparaat geïnstalleerd waar er met een microfoon allemaal toverklanken doorheen gaan vloeien in een momentje ik wil graag alvast ter voorbereiding daarvan al een liefdevol uh, welkomsapplaus voor Roberta Petzold. Ha, ha, ha. Hans, <laughs> mogen dit een passage voor je zijn, dit gedicht heet Oversteek. Mm -hmm. De vlieg, land op mijn koriaal likt zijn vleugels schoon. Al het rottende is opgerot, de rookwolken verstegen en de horizon is zo scherp dat je hem af kunt breken. Ik speel silhouet in de blauwe deuropening waar het licht van oneindig me iets rigoureus belooft. Mijn medelijden met het kwaad drijft de duivel tot waanzin. En de golven van de stiks zijn ons publiek. Uit de golven. De regenwouden hangen als druipende haren langs hun stelen. En de jonge dieren hebben de liefste gezichten van de heugenis. Ik steek mijn stok diep in het trillende water. Waar elke hartslag naar de bodem zakt.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 Er is geen overgang tussen hemel en water. Hier is alleen... Wij doen ook nog een liedje, Saatje. Het beest is los, hè? Maar wanneer is dat? Oh, later. Oké. Okay. Eens even kijken. Ik heb nu een gedicht dat heet Apocastasis. En Apocastasis, daar horen we nooit iets over. Maar het is eigenlijk een vreugdevolle Apocalypse. <laughs> dat is niet een Apocalypse waarin alles ondergaat, maar dat is eigenlijk een verandering... Waarin alles naar boven gaat. En uh, nou ja, ik heb het gevoel dat de wereld uh, behoorlijk uh, koordanst. Maar uh, wat ik gehoord heb, gaan we toch de kant van de apostasis op. Als je er zin in hebt, en niet van de apocalyps. Dit gedichtje gaat erover. Kijk hoor, heb ik een bril? Oh ja. Lichtvoetigheid. Lichtvoetigheid. Ja, dat bedoel ik. Ja, lichtvoetigheid landt met een plofje op aarde. Verraste vogels fluiten. Vulkanen rommelen tevreden. En moeder aarde zelf begint zichzelf begint om zich heen te kussen. Nat van melk en honing. Verlost van lode last, laat de aarde zich strelen door de wind en door de lichte voeten van een onbeslagen paard. Behagelijk schurkt ze zich een olifanten met die met trage poten haar oude huid masseren. En egeltjes op hun rug masseren de acupunctuur de huid van moeder aarde. En uit de oceanen stijgen walvissen op als glanzende zeppelins. ...en dolfijnen door kliefende hemel, stoeiend van wolk naar wolk. Je voelt verrukte sidderingen... ...als de eerste boterbloem zich door het asfalt boort. Voor het vervallen gebouw van de Nederlandse bank... ...zoogt een zwerfhond een verdwaald mensenkind. Morgen worden alle kinderen van de wereld blij wakker... Ja? Hey. Nou, vriendschap, dat woord werd al heel veel genoemd, naast liefde. En uh, een mooi gedichtje van William Blake: De vogelennest, de spinnenweb, de mens, vriendschap. Dat is ons werkelijk huis. Oké, okay, en dat heb ik uh, hier. ...beschreven voor mijn oude vriend Lorenz... ...vriendschap... ...soms loop ik s'nachts langs het huis van een slapende vriend... ...dan sta ik voor zijn dichte deur te dralen... ...snakkend naar een glimp van leven... ...in deze stille slaapwereld... ...waar alleen de machines op de achtergrond acte de présence geven... Zo weerloos lig je daar nu, mijn vriend. Zo weerloos zijn alle mensen als ze slapen, mijn vriend. Wat een vertrouwen om je ogen dicht te durven doen, mens in deze wereld. Zo weerloos, buiten bewustzijn. Stil glip ik zijn dromen binnen, zacht kus ik zijn dierbare rimpels. O Lorens, dierbare medespeler in het theater van dit leven, ooit zullen we ontslapen, ontslapen, ontslapen en zullen we niet meer ontwaken hier, maar alleen daar waar vrienden zijn en waar je nooit meer hoeft te slapen. Nou, we gaan het zien. Ik wil nou het is tijd doen. Is dat een goed idee? Dat is goed. Ja? Het is tijd. Ja? Het is tijd. Dat is een gedicht wat ik een keer met Saartje en Erik heb mogen voordragen in het programma van Erik. Echt fantastisch. Het is tijd. Het is sluitingstijd. Maar ik heb geen hap in huis. Het is tijd de winkels sluiten. Maar ik heb nog iets gekocht. Het is tijd de bar gedicht. Maar ik ben nog niet dronken. Er is geen tijd meer. Maar er is nog niets bewezen. Het is tijd, de hoogste tijd. Maar ik ben nog niet gelukkig. Het is tijd... Uw tijd is om. Maar ik heb nog niet geleefd. Het is tijd. Het is tijd. Geen tijd meer voor de laatste ronde. Het is tijd. Het is tijd. Geen tijd meer. Geen tijd meer. Geen tijd meer. Dat betekent... eeuwigheid. bij de laatste flits over het kanaal, niemand op de weg, zet hem eens een vijf. Dat maakt niet zo'n kabaal. Alles is oké. Okay. De horizon en het vlakke land, ik rij. Jij leest mijn hand, ik ben een waterman, dus deze week zit alles mee. We luisteren naar Adam en praten over alcohol en de vrouw. Zo is geweest. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Het is oranje-rood. Iedereen mag meespelen met dit lied. Oh was Sanja. Sanja. Wow. Oh, sorry. Sanja, ja, applaus. Ik zal even het schema, het is heel simpel.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 De baby haalt. de baby haalt. De dag begint, de dag begint. Het is altijd wat en altijd spijt. Van al het geld en alle tijd op de onverharde wegen. Hier naar hier hebben geleid De ochtenden zijn wit en koud. En hoe je ook je stuur vasthaalt. De wind komt door je handschoenen heen. Je vingers zijn verstikt. De... Zo is er altijd iets wat je verloont. En is het niet de wiet, dan is het wel de drank of zo. Het spookt maar in je hoofd. Als je luistert naar de... Het was lang geleden een eeuwigheid. Je fietste op de afsluitdijk. En ik weet niet wat je er nu van vindt. Als je luistert naar de. Dames en heren, het is in, in no time, is dit allemaal samengesteld met al deze muzici. Zo ook nu net Sanjana Sanjana, Sandhya Sanjana, dank u. Thank you. En ik wist het niet, ik weet niet wie het wel wist, maar nu weet je dit, Dames en heren, de moeder van Masha is hier. als de dag van gisteren de Hans Plop in Vorsebos komt een dorp van 2000 inwoners en hij zei deze cd die is voor de schepper van mijn lieve Masha oh. <laughs> dat, dat zei hij en wij waren zo ontzettend blij dat we een meisje hadden dus toen waren al twee mensen blij en dan hoop ik dat jullie allemaal blij zijn met Masha in Rijgroot. Oh. en, <laughs> en, en wij zijn heel blij dat we Hans hebben leren kennen. Uh, uh, uh, uh, uh, dankjewel uh, dank je wel, Hans. Dank je wel. Nou, als dat geen cadeau is, nogmaals, de moeder van Marsha. Zo net voor dit prachtig samen zijn uh, begonnen. Even, eventjes bij elkaar in de pastorie met en, uh, zoveel mogelijk van de performers, er was niet iedereen bij. Er stond op de lijst stond Ingmar. En die heb ik nog niet gezien. Of Ingmar, ben je hier? Ja, dames en heren. Uit de zon, hier nu de kerk in, is Ingmar. Iedereen nog een beetje naar zijn zin? Ja, fijn. Uh, ik hou het kort. Ik wil het graag even met jullie hebben over het paradijs. Uh, daar zijn allerlei misvattingen over, die ik nu snel uit de doeken zal doen. Het paradijs is geen grote tuin, maar een riante, geluidloos rijdende auto die over Gods vele wegen zuist. Af en toe stappen Adam en Eva uit om de benen te strekken. Ze genieten van het landschap dat veelvormig is en magnifiek. Overdag sturen ze zelf. S'nachts rijdt de auto op de automatische piloot en slapen ze in hun stoelen. Ze zijn alleen op de weg. Een paar keer per dag lopen ze een stukje de bos in en maken een mooie parabel mee met een dier. Maar ze gaan nooit ver van de snelweg. En van de veilige Duitse auto, God is een Duitser, waarin ze al maar verder rijden. Op een dag vraagt Eva zich hardop af waar zou deze knop voor zijn. En dan zegt God, die al die tijd onzichtbaar op de achterbank heeft gezeten, die knop mag je beslist niet indrukken. Eva drukt op de knop en het ingebouwde navigatiescherm komt tot leven. Een neutrale vrouwenstem vertelt hoe lang ze nog onderweg zijn, waar ze naar op weg zijn en hoe ze moeten rijden. Adam vraagt, zijn we daar naar op weg? Eva vraagt, en duurt dat nog zo lang? Adam zegt, zijn we werkelijk alleen maar daarnaar op weg? Eva zegt, en daarna dan? Adam zegt, willen we eigenlijk wel weten dat we... Maar het is te laat. Oogschijnlijk is er niets veranderd. Ze kunnen nog steeds alle kanten op. Maar nu is er een stem die waarschuwt, instructies geeft... en voortdurend de weg naar het einde herberekent. Uh, Oké, okay, dat is één. Ja. Dank jullie wel. Ik was hier nog nooit geweest, kun, kun je dat ik vind het geweldig hier, wat een heerlijke plek is dit. Mijn hemel. Dat vond ik ook een voordat jullie voor me klapten. Uh, kijk, dit is uh, nieuw en dat is vervelend, want daardoor zit het in een map en daardoor ben je dus aan het bladeren en aan het prutsen. Ik moet er nou aan denken dat ik Hugo Claus ooit vijf minuten naar een gedicht heb zien zoeken, onstage. En toen zei hij, heb ik het wel geschreven? Toen kreeg ik een staande ovatie en toen dacht ik, ja, dat kan Hugo Klaus wel, maar ik niet. Uh, ja, oké. Okay. Het uh, gaat goed met het ego vandaag. Uh, dit, ik, ik ben blij dat ik hier ben, omdat het hier, uh, het is hier zo netjes en ordelijk uh, Vergeleken met mijn huis wel. Dus, en Daar gaat dit over. Dit is een schoonmaakbrief. Ik heb een dochter van acht en een dochter van elf en een vrouw en die ruimen allemaal niks op. Mijn huis wordt nooit meer schoon. Voordat een werkster iets kan doen, moet het eerst opgeruimd en dat gaat niet. Want alles hier is met betekenis bekleed. Elk schelpje, elke tekening, bol vol, bergknutsels, knuffels, frutsels in een hoek... Soms zeg ik dat we extra kasten nodig hebben, maar mijn vrouw vindt minder spullen. Die intussen blijven liggen om ons heen in een gesloten systeem. Net als zo'n mini-oerwoud in zo'n fles als je er pokon bij doet. Kleren die gewassen worden, op de grond belanden, daar dan zo lang stof vergaren dat ze weer gewassen moeten. Waarna ze weer op de grond belanden, et cetera. Dus hebben we geen werkster. Nee, ben ik het. Verder woont hier niemand die het interesseert. Niemand ook met stofmeidallergie. Ik krijg alleen maar iets gedaan wanneer ze allemaal van huis zijn. Liefst de hele dag. Dan raas ik zeven uur achter elkaar en is het schoon. Daarna drink ik een fles rosé en schreeuw naar de tv. Soms willen ze een kat. Gooi ik wat kleren op, laat stof rondwolken in de zon... en wijs er naar Hachi. Um... Dank u wel. Weet je wat, ik doe er nog twee. Ik, ik ga een beetje uit van het principe van de hormoons die ook altijd vonden van: Je speelt zo kort mogelijk, want mensen hebben nog wel iets beters te doen. Uh, is, er, uh, is er hier iemand mondhygieniste? Toevallig. Ja, ja oké, okay, ja, okay, ja. dat is mijn mondhygieniste. Uh, <lacht> gek, dat gaat al heel lang goed. Ik heb ook een gedicht over makelaars. Is er een makelaar? Zijn er ook nooit. Dus makelaars en mondhygienistes moeten we niet. Uh, mondhygienisten.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 Zware metalen, rundgestraling, kanonnenvlees van de orthodontie. Of slaan jullie allemaal een tandarts of kaakschirurg in jullie haak? Om twintig jaar met prachtige tanden te verwelken op de heuvelrug, waar een volgt het scheemd gaan met jongere multigenisters, alimentatie. Hoe voelt dat seks in zo'n stoel? Ik vul maar wat in, ik heb de puzzel boven mijn hoofd tot rikker opgelost. Ik probeer gewoon een beeld te krijgen. Je krapt in mijn gedachten, zie je. Er komt er nog eenmaal veel tandsteen mee. Uh, Ten slotte. Uh, wel. Het gedicht uh, Blender. Uh, mensen vinden dat vaak wat destructief. Ik heb dit gedicht geschreven toen ik een, een, een kanaal gevonden had op YouTube. Al heel lang geleden. Ik denk niet dat het nog bestaat. En dat heette Will It Blend? En dat waren twee mannen in jassen. En die gooiden bijvoorbeeld een telefoon in een blender. En dan gingen ze kijken of die, die ging blenden. En, nou ja, soms lukte dat ook. De raarste dingen heb ik geblend zien worden. Uh, en toen dacht ik, ja, eigenlijk kan alles in de blender. En uiteindelijk uh, belandde ik ook in een soort... ...boeddhistische staat van zijn, omdat ik besef dat we zijn, het, het gaat om de vergankelijkheid van alle vormen. Eigenlijk gaat daar, gaat daar dit gedicht over. Ik hou niet van het duiden van poëzie, dat moeten mensen zelf maar doen. Of liever niet eigenlijk. Maar daar heeft het wel mee te maken. Ik bedoel, dit is één moment dat we allemaal in deze vorm bij elkaar zijn. En we hebben allemaal zoveel andere vormen gehad. En we zijn naar zoveel andere vormen waar we geen weet van zullen hebben. En daar zit dit tussenin. Blender. Appels, peren, mango's, kiwi's, sinaasappels en frambozen. Alles in de blender, graduated. Lynways> alles in de blender. Bloemen, gras, kastanje, bomen, vingerplanten, coniferen. Alles in de blender, Triple's> alles in de blender. Pitbulls, poedels, siepers, tackles, border, collies, siamezen. Alles in de blender, alles in de blender. Appelvinket, werkkanaris, witte haaien, olifanten. Alles in de blender, Kendall alles in de blender. Glijtabletten, perkamenten, manuscripten, harde schijven. Alles in de blender, alles in de blender. Schrootjes, plinten, stopcontacten, Grindplafhuizen, phoenixhuizen. Alles in de blender, alles in de blender. Ayatollahs, kardinalen, goeroes, lama's, predikanten. Alles in de blender. Brrr, alles in de blender. Allah, Yahweh, Boeddha, Gaia, Jezus, Elvis, Maradona. Alles in de blender. Brrr, alles in de blender. Post. Dank jullie wel. Nou, kom eens wat vaker. Ik maar, zou ik zeggen. Daar En dit is eigenlijk ook, ook, ook dit een soort blender, want we gaan van deze, deze razende poëzie. Blind van de Blender, Blender, dames en heren. Achter mij staat. Laat je niet foppen door dit prachtige elegante pak. Want hier huist in dit prachtig textiel een, een, een hart van goud, een, een, een barstende bom van liefdes, energie en kracht. En ben je er klaar voor? Hij is er klaar voor, maar. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Zijn jullie er klaar voor? Ja! ja! Dames en heren, hier is Jan Modaal. Ik ben nog nooit zo liefdevol aangekondigd, dank wel. Geef me meer, geef me meer min Geef me waan, geef me waanzin Beginnend, beminnend Grillig, gewillig Kan het altijd dit blijven Kan het altijd dit blijven Geef me hoop, geef me wanhoop Geef me hoofd, geef me warhoofd Grillig, gewillig Begeerig, beginnig Kan het altijd dit blijven? Kan het altijd dit blijven? We hebben een weddenschap. Als er niks is, dan wint Rudolf. En als er wel wat is, dan wint Hans. Ja. Ja. Ik larp dat ik mijn vader ben. Draag overhemden. En een broek met een vouw. Ik heb een horloge. Ik heb geen tijd. Wat ik wil zal ik doen. Na mijn pensioen. Rekening, rekening, rekening, rekening betalen. Rekening, rekening, rekening, rekening, rekening houden. Verzekering. I'm Tearing Ik ben het op jou. Praat met me dan. Ik kom hier voor de lol, niet voor jou. Ik kom hier voor bier, niet voor jou. Heb ik ben niet daar samen. Kom niet boven. Ik ben dat de man, en erbij kan je niet wonen. Ik ben een fanteerst. Ik ben alles aan. Waarom doe je dat serieus? Heb je haast of zo? Waarom doe je dat serieus? Nu is het zo. Scholen achter de trakte Gosse en op de bas. Rosa en dames en heren: dit is ver van gemiddeld! Zo, en nu for something completely different. En um, voordat we daar naartoe gaan, ik wil graag Ginny vragen. Ginny. Is Ginny ergens hier? Is, oh, nou, ik had gehoord dat Ginny koekjes heeft. Koekjes wel uitdelen in ieder geval. Ginny en koekjes is een magische combinatie. Um, Oké, okay, dat komt dan zo. Hierover later meer. Maar nu. Ook bekend voor mij als het onnavorgbare orakel. Okay. Zijn naam... ...is Aya Walwijk. Ja Hans, we hebben een lang verhaal achter de rug. En wie weet nog steeds voor ons. Uh, we waren een keer in Fatima. Toen hebben we maar een liedje geschreven. Dat zal ik maar niet herhalen. Ik denk dat Hans het niet leuk vindt, hè? Ja, je hebt later nog gedroomd dat je de Jezus was boos op je ofzo. Ja. Enfin, ik heb daar gelukkig geen last van gehad. Maar dat soort ervaringen zet je wel aan om na te gaan denken over bijvoorbeeld het geloof. Hè, dat, ja, dat houdt iedereen wel een beetje bezig. Dus vandaar dit verhaal. Herinneringen van een kannibaal. Schudde de rammelaar, dan hield ik mijn kop. Ik blies de fopspeen leven in, schonk het leven aan een pop. Viel het zich een bult, kreeg de grond de schuld of de tafelpoterdem hem geschopt. Het was nooit ik, het was altijd mijn beer die huilde. Die ging overal in op. Al gooide ik hem in de hoek. Hij stond weer op in een boek dat ik inkleuren moest. Of ik vond hem terug in de vorm van snoep. Als ik mij verveelde, mocht hij met mij spelen. Wanneer hij zijn bevelen door mijn ouders mee liet delen, dan spraken ze met gemaakte stem. Het troeteldier nam zelfs bezit van hen. Uitgespeeld kon ik alles met hem delen. Zolang ik hem streelde, bromde hij tevreden. Maar als ik wat wilde, dan deed hij niet mee. Hoe hard ik ook gilde. Ik kon eten voor twee. Een hapje voor mij. Een hapje voor bruintje. Ik kreeg er pijn van in mijn buik. Ging hij ziek naar bed, dan werd ik naast hem neergelegd. Dan was mijn avond verpest. Lag ik wakker in mijn nest, veroordeeld om met hem mee te leven. Ik werd gek van dat beest, begon mij in te beelden dat ik hem verpleegde. Het bed werd ziekenhuis. Vermond als poppendokter bleek mijn deken een dwangbuis. Daarmee maakte ik hem buit. Verscheurd door zijn gebrul om een knuffel... rukte ik het stro uit zijn snuit. Ik trok zijn ogen uit zijn kop. Zo leefde ik me uit. Kapot verdween hij met het vuilnis op de vuilstort in het bos. De teddybeer verteerde... Op zijn humus groeide God. Ik had mijn eigen monster opgefokt. De wereld werd een speelbal voor fantomen. Die konden mij van mijn zinnen beroven. Ik leek het orakel van Delphi wel. Spreekbuis voor spoken. Na de avonturen met Winnie de Poe leerde ik leven als toe. Ik werd een stokpaard... Kapstok voor idolen. Billy the Kid met een cowboyhoed. Ivanhoe na een kasteelbezoek. Tarzan door een zwembroek. Model voor paspop. Superman. Oh, ik stond te masturberen. Als een beer van een kerel die de beest uithing. Soldaat gemaakt door een meisje... Kreeg ik een familiekring. Verdiende ik geen luie stoel. Gehersenspoeld, genoot ik van mijn hersenschim. De tv kwam tot leven. Werd er geschoten, dan schrok ik me dood. Legde Brigitte Bardot haar handen op haar schoot, had ik jeuk in mijn kruis. Het keurslijf zat als gegoten. Mijn woning werd mijn gewoonte. Thuis begon ik mij thuis te voelen. Was het huis opgeruimd, dan voelde ik mij opgeruimd. Alles sprak mijn taal. De stofzuiger zoog, de fluitketel vloot, de huid voor een haard hield een winterslaap. Ademde de sfeer van verloren jaren. Ik klamte mij vast aan de vacht en gaapte, dromend dat ik in de klauwen van een griezelbeer ontwaakte. Zijn ogen waren gaten, zijn oren hingen los. Je hebt je geesteskind verstoten, zei hij wanhopig. En hij wiegde mij met zijn poten. Wakker, zei ik die dag mijn gedag mompelde dank u tegen de gieromaat. Zijn pincode kon ik wel dromen. Als een gokkast mij aanspraak, bleef ik automatisch staan. Om hem niet op til te laten springen, drukte ik zwijggeld tussen zijn lippen. Iedereen sprak, alles praten of staarde me aan. In de overvolle leegte kwam ik mijzelf tegen... Denkbeeldig op weg naar de hemel. Zweefde mij iets verhevens voor de geest. Als ik alles liet spreken. Stond alles in mijn teken. Oh, als ik niet had kunnen lezen. In de sterren staat geschreven. Dat ik word beheerst door dat sterrenbeeld. De grote beer. Het heilige beest keek op me neer. Ik zag zijn holle ogen, hield het voor gezien en stak mijn nek in de halsband van de dierenriem. Mijn verhaal van Kuifje in de Congo, daar kon mijn beer mee leven, daar had hij zijn waarde als talisman. Ik droeg hem als onderscheidingsteken. Die uitstraling kreeg ik mee. Het gaf mij een goede naam. Al ben ik zijn trofee, nu eet ik weer voor twee. Niets knaagt dan aan mijn geweten. Zijn woorden zijn vlees. Zijn vlees is meester. Een naar binnen gekeerd kolonialist die alles van me slikte... En ik, ik klapte dicht en flipte, Vereenzelfde mij met die beer, die is nu God op aarde. Door hem zie ik het licht, zijn lichaam is mijn sarcofaag, geïncarneerd tot Sinterklaas, speel ik de slaaf van de traditie. Ook mijn kinderen gaan door de knieën, ik heb ze bekeerd ieder jaar knielen ze weer... voor onze lieve beer. Dank u wel. Aja well Malwijk. En ik wou heel graag... Jullie speciale aandacht voor deze betovende verschijning. Hier is Ginny. Oh. Dames en heren, Ginny. We hebben nog een kleine verrassing voor jullie voor in de pauze. Voor de magie en de poëzie, ja, dan moet je bij Hans zijn. En uh, gelukkig waren er ook heel veel mensen die die magie hebben veroorzaakt. Door gewoon hard te werken op de achtergrond. Hè? En het zijn mensen die het kunnen combineren. En Hans heeft mij naar Ruigort gelokt door een artikel. En dat artikel las ik en ik dacht, daar wil ik wonen. En toen heeft... Een ander soort magie, de I Ching, waar mijn man Gerben Hellinga in gespecialiseerd is... die samen met Hans dit dorp begonnen is. Die heeft mij door de I Ching hierheen gelokt. Dus toen kwam er een wens van mij uit. En ik vind het heel leuk als er voor jullie ook een wens uitkomt. Dus ik heb allemaal teksten uit de I Ching uitgeknipt en gekopieerd... en in gelukskoekjes gestopt... En als jullie dan straks even heel stil zijn in jezelf en een wens doen, wie weet komt die dan uit. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat de koekjes zijn een beetje oud en maar ja, zo is het leven ook. <lacht> het is gewoon een kwestie van doorbijten soms om je geluk te kunnen vinden. <lacht> en de koekjes waren ook op, dus er zijn ook gewoon teksten. <lacht> Nou, ik weet niet waar de andere meisjes zijn die... Ah, daar zijn ze al. We gaan ze nu ronddelen. Fantastisch, Jenny. Wat ontzettend leuk. En, en de ronddeelmeisjes, wat waanzinnig. Ik wens jullie alle magische, magische, prachtige, mooie wensen die uitkomen. Voor nu gaan we... Even een korte pauze nemen. Ik, ik denk een kwartiertje of zoiets. Een kwartiertje. We gaan een kwartiertje pauze nemen. Denk lekker wat, eet lekker wat. Neem een uh, magisch koekje. En uh, tot straks. Uh, het is dan nou pauze. Maar er is geen pauzemuziekje. Uh, We doen gewoon eventjes uh, rustiger. Maar tot zo!